Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. Uitlopers van de stad staan sommige straten in Manhattan al onder water. Later vanmiddag trekt het oog van de orkaan over de stad. Het openbaar vervoer in New York ligt stil en mensen is aangeraden binnen te blijven. Aan de oostkust van de VS zitten inmiddels 3 miljoen mensen zonder stroom. Acht mensen zijn door de orkaan om het leven gekomen. Op een strand bij de Turkse badplaats Kemmer is een kleine bom ontploft. Tien toeristen zijn lichtgewond geraakt.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 In de Drentse Schonebeek is een Engelsman aangehouden op verdenking van koperdiefstal. In zijn bestelbusje lag 1500 kilo koper. De koperkabel staat om een katrol van anderhalve meter hoog. De politie in Drenthe weet nog niet waar deze grote hoeveelheid vandaan komt en is op zoek naar de eigenaar.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 Het weer af en toe zon, maar ook enkele buien. Het is 17 tot 19 graden. Morgen in het noorden bewolkt en buien. In het zuiden meer ruimte voor de zon en met name in de middag kans op een bui. Het wordt dan 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. In de Randstad staat file op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort bij de afrit Bunschoten 4 kilometer. Verderop voor knooppunt Hoevelaken ook 4 en de andere kant op bij Eembrug een file van 2 kilometer. Op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam bij Gorkum 4 kilometer. Bij Utrecht op de A27 van Utrecht naar Gorkum voor knooppunt Rijnsweert 2 kilometer. Verderop voor industrieterrein Avelingen ook 2 en op de A28 van Amersfoort naar Utrecht bij Utrecht ook 2 kilometer.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 maar in, uh, in Nederland gebeurt dat niet, hè? Die verhuren van tv-series via iTunes nou, Maar je hebt hier uh, videotheken, bibliotheken Waar je kan huren. Uh, ja, kijken Ja, maar dat is toch uh... ouderwets, man Videotheken, een... is toch ouderwets? Je moet toch gewoon via internet een filmpje kunnen bestellen? En, nou ja, ik heb via ik wel zelf Een hele tijd uh, gehad dat ik uh, Via internet films zat te kijken ja. Maar nou, als je ineens die hele film is uh, Of je hele, hele website is Dan ja, moet je jou dan illegaal downloaden, hè? Nee, ik download nu, maar dan ga je oh. gewoon via internet ga je kijken ja. En het is gratis, maar die hele website is ineens weg Misschien was het illegaal of zo, dat zou best ja, kunnen, dat kan je niet. Nou ja, nou moet ik uh, films kopen. Uh, ja, of ja, of huren. Ja, of Ja, ik vind het raar dat het nog steeds niet echt een site is, volgens mij, die uh, films verhuurt. Nou, je hebt wel, je hebt wel uh, sites bij de helemaal films, maar dan moet je ook uh, moet je wel betalen, voor, zeg maar. UPC? Films. Uh, UPC verhuurt films? Ja. En ook, uh, je kan ook tv-programma's... Je hebt uh, uh, BB volgens mij, op internet. Oké. Okay. En dan kan je films kijken, maar er niet alle films op. Dat ken ik niet. Oh ja, dan okay. moet je wel eens kijken. Maar okay. er staan er maar een paar op of zo, en ja. ja hetzelfde als UPC, die verandert ook elke maand iets. En ja. je kan de programma's terugkijken van RTL, maar RTL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 Een voorstelling van het Scapino-ballet. Rotterdam werd afgelast wegen het slechte weer. Andere artiesten speelden in op de buien. Zo liet rapper lange Frans het publiek meewijven met paraplu's. Maar gelukkig gaf de zon niet op. En we hebben een klein vergemeente van van Romli. Gisteren is op de uitermarkt en die speelde Big Spender. Klein stukje. The minute you in the joint. See you were a man of distinction A real big spender Good looking, so refined So wouldn't you like to know what's going on in my mind So let me get right to the point Better. I don't pop my cork for every man I see Hey, big spender And A little time het Cilia Romley live tijdens uh, Uitmarkt 2011. Hey, voor mij is vandaag een late dag. de uh, laatste dag, hè? Ja, dat liedje. liedje. Ik kom me ergens bekend voor van een film of zo. Ja, klopt. Dat is van een film. Welke is weet je het ook weer? Uh, geen idee. We kunnen even kijken. <coughs> uh, van Shirley Best is van de film Divas of Forever. Oké. Okay. Oké. Okay. Ja. Yeah. Die films bedoel jij dus niet. Nee, dat doen okay. we niet? nee. Mensen met een lagere so sociaal-economische status lopen meer risico op hart- en vaatziekten nou, dan mensen die welvarender of beter opgeleid zijn. Zo meldt een Amerikaans onderzoek. Het onderzoek gepubliceerd op BMC Cardio Cardiovasculair. Dat woord. Disorders. Toont aan dat dit risico blijft bestaan. Ook wanneer er levensstijlwijzigingen worden doorgevoerd, zoals stoppen met roken, het behandelen van hoge bloeddruk of letten op de cholesterolniveau. Ja, ja. Ben jij een beetje op je cholesterol, Ruud? Nee. nee. Ik ook niet. Ik uh, zie helemaal wel reclames erover en ik denk wat, uh, Ja, het is, dat is het aantal uh, Het vetgehalte zo in je bloed, toch? Ja, ik uh, weet het niet, ik uh, ga me ook niet in verdiepen ook. Ik uh, leef gewoon als ik leef en, uh, Ja, nee, je moet wel een beetje op je lichaam passen natuurlijk maar Ik moet natuurlijk niet helemaal natuurlijk Maar als ik iets wil eten, dan eet ik gewoon ik ga Ja, ik op, ook Ik ga ik niet opletten of er zoveel procent of zo Maar ouder, je wordt er meer op moet letten, en letten en natuurlijk he? Ja, natuurlijk, ja, ja, maar ik ga niet opletten Nu nog over 5% uh, procent cholesterol in zitten, of uh, Nee, nee, ik ook niet ja, op de McDonald's heb je zo'n zo doosje, weet ja. je wel, met de, uh, heb je een 52% zout, hè? Ja, dat staat op, ongelooflijk. Die, dan ga je, als je het ziet, dan Ik kijk er wel het. naar, maar het is niet zo dat ik het niet geet ofzo. Nee, maar, ja, informatie als je niks doet hebt het eten, ja. maar ik weet het niet. ja, ja, ja, ja, ja. het is wat, hè?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 Het percentage jongens was onder de ouders met een stress 49% Terwijl het in de normale omstandigheden 51,2% ligt Aha. Met het CFM weerbericht wisselend bewolkt Eerste kans op een bui in de middag opklaren Matig op het strand vrij krachtige zuidwestenwind Maxi temperatuur in Zandvoort 16 graden Morgen wisselend bewolkt en droog met wat opklaringen Matig op het strand eerst vrij krachtige westelijke wind Maxi temperatuur in Zandvoort rond de 17 graden Zonnige Kermeland met Smooth en Terrell. Dit is Slow Down. Slow down with the hamster Spirit Just be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 De broeders hebben de 83-jarige vrouw eerst hulp verleend en voor verdere zorg meegenomen naar het ziekenhuis. Omdat het niet precies duidelijk was wat er gebeurd was, is de 47-jarige man die de hulpdienst had gewaarschuwd, tevens de zoon van de gewonde vrouw aangehouden en meegenomen naar Poetsenbrouwer voor verhoor. 25 augustus om 5 uur opende burgemeester Niek Meijer het Zandsculpturenfestival op de boulevard van Zandvoort. Dat hij voor het eerst werd georganiseerd. Tijdens het festival zou de Nederlands kampioen zal zandsculpturen bekend worden gemaakt. In 10 dagen van 15 tot en met 25 augustus 2011 werden vijf stuks 3,5 meter hoge zandsculpturen op het badhuisplein gescarfd. Hiervoor werd 40.000 kilo speciaal sculptuurzand aangevoerd. Opdracht aan vijf door de Zandacademie uit Den Haag geselecteerde kunstenaars was om een beeld te maken van vijf aan zand voor gerelateerde beroemdheden. Johan Hermans, Kees Verkade, Alan Klaar, John Craikum Senior en de Oostenrijkse keizerin Sisi, die in een 1884 en 1850 in Zandvoort verbleef.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 Wat zeg jij? Nee, ik uh, vond het een beetje raar gezien, want ik zei het laatst voor. En maar, uh, even over die uh, die zandsculpturen, die staan er nog steeds, dus je kan gewoon langskomen, Maar ik denk dat de meeste dat wel hebben gezien. Ja, ik denk en, ook met die heb regen. Heb jij dat gezien? Nee. Het, Moet straks even kijken. Het ziet er wel heel mooi ja, uit. Echt is goed, knap. Is goed. Ik ben benieuwd hoe het eruit ziet met die regen nu. Ja, uh, voor mij. Uh... Huh. Uh, en Zandvoort en Granale, uh. het is een logische combinatie. Dus staat het op het uh, tweede Open Zandvoortse kampioenschap. Granale pellen weer voor de deur. Dit jaar wordt het na een grandioos succes van de eerste keer groots opgepakt... ...door Café Almstee in nauwe samenwerking met het strandpaviljoen Talassa. In twee voorronden kunnen maximaal 32 pellen zich plaatsen voor de finale. En direct na het kampioenschap van vorig jaar werden de koppen bij elkaar gestoken... ...om te komen tot een groter evenement. Huig Molenaar van het strandpaviljoen Talassa. Melden zich direct aan de mee te doen met, met de organisatie... ...en het heeft geresulteerd in twee voorrondes het strandpaviljoen. Die finale zal net als vorig jaar plaatsvinden in Café Oomstee. Twee voorrondes worden gehouden op zaterdag 17 september... ...en zaterdag 1 oktober vanaf 5 uur in de strandpaviljoen Thalassa. De 32 beste paddlers plaatsen zich voor de finale die gepland staat op zaterdag 29 oktober. Aanmelden kan uh, tot maximaal 5 dagen voor beide voorronden... ...en wel bij Paviljoen Thalassa, Café Eemstel ...of via vrienden van Oomstee Informatie natuurlijk uh, op ZFM Zandvoort. Ja, en hebben we nog twee wedstrijden in de eredivisie. Feyenoord tegen Heerenveen is 1-2. En Groningen AZ is 0-1. Sounders. al over. En Aldo, doe jij even het raam open? Doe even het raam open. Doe maar. Het zal weer niet wezen. Zeg ik maar weer dicht doen? Het zal weer niet wezen. Het is weer gaan regenen. Doe maar weer dicht. Zo, hè, wat een rust. Het is veel lekkerder dit. <laughs> nee, nee, het is gaan gaan een, een rare man. Het wordt raam trouwens, moet ik zeggen. Een rare man? Ja. een raar zwaai zwaaien zo, en... oh. is Oh. Wie is dat dan? Geen idee. Geen idee. Hey, zometeen gaan we even bellen met Lana. Zij is van uh, Bunker Wandeling Zandvoort. Het is een uh, wandeling langs allemaal uh, bunkers. En daar vertellen ze heel veel informatie over. Zometeen gaan we met haar bellen. En krijg je daar meer over te weten. Dit is Chakakaan. Aan. En de regen is voorbij, het zonnetje gaat schijnen. En we draaien Ain't nobody hier bij CFM. Je luistert naar Zondag in Kennemerland. En we gaan even door met het volgende. Aan de lijn hebben wij Lana Lemmens van de Bunkerwandeling. Goedemiddag, Lana. Goedemiddag. Want uh, elke donderdagochtend vertelt een de deskundige gids... Tijdens een tocht in de Amsterdamse waterlijnen duinen alle ins en outs over de betonnen kolossus uit de Tweede Wereldoorlog. Dat klopt hè? Ja, dat klopt. Maar uh, jij introduceert mij als uh, Lana Lemmens van de bunkerwandeling. Ik ben Lana Lemmers van VV Zandvoort en wij organiseren bunkerwandelingen. Maar ik, ik oh. doe zelf geen bunkerwandeling hoor. Dan, dan doen we het gewoon even overnieuw. Oh. Oh. Oh. Aan de telefoon hebben wij Lana Lemmers van uh, niet de bunkerwandeling van VVV Zandvoort. Het is belangrijk dat u dat snapt. En um, de VV Zandvoort organiseert een bunkerwandeling. Zou je wat over kunnen vertellen, Lana? Ja, dat uh, kan ik. Nou ja, we hebben dit jaar besloten dat we wat, wat dingen willen organiseren waar de toerist die in Zandvoort is ook meteen aan kan uh, deelnemen. We hadden al een bunkerwandeling, die is ook nog steeds te boeken. Ja. Oh, met, een, uh, met een eigen gids en op, uh, op een tijdstip en een dag dat je zelf wil... Maar we hebben nu ook, dus op uh, elke donderdag om half elf, de bunkerwandeling. En die start bij de ingang van de waterleiding Duinen bij Pankokenhuis, eigenlijk. Dus dat wordt salon. En uh, nou, iedereen die het leuk vindt, die, uh, die kan daar mee doen. Oké. Okay. Ja. En wat, en wat maak je op zo'n uh, zo zo ochtend mee? Wat ga je allemaal bekijken? Het is, het is natuurlijk nooit uh, te voorspellen. Want uh, je loopt in de waterlijn waterlijnduinen. Dus je zou zomaar een hert of een vos ook nog tegen kunnen komen. Maar de insteek van de wandeling is inderdaad uh, de bunkers. Ja. Nou, onder leiding van uh, een deskundige gids ga je uh, op zoek naar de bunkers. Uh, en er zijn zelfs bunkers uh, waar je in kan. Oké. Okay. Ja. En uh, voor diegene die dat nog nooit hebben gedaan. Dat, dat is echt een belevenis. Want ja... Er is zoveel uh, historie wat daar uh, over te vertellen valt. Waar ja. heel veel mensen waarschijnlijk uh, nog helemaal niet zoveel van af weten. Oké, okay. nou ah, te gek. En um, ja, hoe kan je opgeven? Nou, je kan uh, langskomen bij de VVV. Daar uh, kan je een, een voucher kopen voor 6,50 uh, per persoon. Ja. Of uh, naar kinderen tot 4 jaar zijn gratis en 4 tot 8 betalen 5 euro. 56 per persoon krijg je een voucher. En dan uh, meld je bij de waterlijnduinen iets voor half elf. Oké. Okay. Uh, bij eigenlijk de hoogte van de ingang van, van de plaats, zoals net al zei. En dan uh, uh, kan je mee. Nou, mocht het nou zo zijn dat je onverhoopt niet van tevoren bij de cv hebt kunnen melden. Dan kan je wel daar de van naartoe gaan. En dan heeft de gist ook nogal wat vouchers bij zich. Maar ja, we hebben wel een max van ongeveer 20 personen. Want anders gewoon... Uh, ja, niet meer goed te verstaan. Ja, ja, ja. Het kimste is om het gewoon eventjes uh, bij de VV te doen en voor toeristen geldt dat ze ook uh, bij hun logieverstrekker vaak uh, een ticket kunnen kopen. Er dus okay. hotels en pensioens die dat ook uh, verkopen in Zandvoort. Oké, okay. en uh, hoe, lang, hoe lang duurt zo'n wandeling? Nou, het duurt ongeveer anderhalf uur. Het ligt er ook wel een beetje aan. Als er inderdaad twintig personen zijn, zal het iets langer duren. Ja, ja. En wanneer je met de vijven bent, want je gaat toch ook een, een bunker in. En als er wat ook wel voorkomt in de zomer, is dat er ook uh, Duitse toeristen bij zijn. Dus dan moet het toch twee keer verteld worden, dus dan kan het ook wel wat langer duren. Ja, maar ja. in principe duurde het een na anderhalf uur. Oké, okay. zijn er nog kosten aan verbonden? Uh, ja, nou, zoals het nu al zei, 56 per persoon vanaf acht jaar, nul uh, tot en met vier gratis. 4 tot en met 8 voor, betalen 5 euro. Oké. Okay. En uh, je ook nog, uh, bij jullie zitten ook nog twee andere wandelingen, de natuurwandeling en de sloppieswandeling. Wat houdt dat precies in? Het klopt, we hebben op uh, dinsdag uh, een sloppjeswandeling. Uh, sorry, een, een natuurwandeling, Amsterdamse waterlijn ga je dan ook in, bij dezelfde ingang. Het ja. moet uh, net even wat langer, anderhalf tot twee uur. Uh, en ja, wat er daar gebeurt is dat je gewoon alles te weten krijgt over de uh, Amsterdamse waardlijnduinen. Uh, hoe komt het er? Wat, wat leeft er? Wat groeit er? Ja, en het is gewoon prachtig om daar rond te wandelen en te horen. Uh, nou, zonder te horen is het al prachtig. Maar nu is het ja aangevuld met gewoon informatie uh, over de natuur en uh, de flora en fauna. En dat is ja, heel uh, interessant en leuk. En wat houdt de slopjeswandelingen in dan? De Zandvoortse sloppies, dat zijn uh, eigenlijk de steegjes en, en oh, okay. in Zandvoort. Ja, dat, dat moet je even weten. Yeah. Maar het is eigenlijk wel leuk om ook daarom zo te noemen, omdat niet iedereen dat weet. Uh, en dat betekent dus inderdaad dat je ook onder leiding van een gids uh, door deze sloppies heen wandelt. En dan wordt er de historie verteld over bijvoorbeeld het pand wat je tegenkomt. Of over de straat of hoe het vroeger was. En uh, nou ja, echt een stukje historie. En naar uh, okay. de slopjeswandeling wordt aangevuld uh, dat je ook nog de musea aan Zandvoort kan bezoeken. En met een lekker koffie met appelgebak. Uh, oké, oh. hey, daar doen we het voor. <laughs> of thee, of een feestje natuurlijk. Oké, okay, oké. Okay. Nou, duidelijk. Lenna <coughs> Lemmens van uh, VV Zandvoort, hartstikke bedankt. Geen dank. En uh, ja, mensen kunnen natuurlijk altijd langskomen bij VV Zandvoort voor nog meer informatie. Oké. Okay. Dankjewel. Doei. Ze heet, trouwens, uh, ze heet trouwens Lana, niet Lena. We've had some fun. De oude oude You and Lewis en de Nieuws en Stuck with You! Zometeen zijn we terug met het eh... Uh... Wat zit je te lachen? Nou, je ja, zegt net tegen mij, als jij de taal oh. af kon, dan je maar kijken. En dan zit je je dan staat hier gewoon hier. Ja, ja, ja. Zo Zometeen zijn we terug met eh... Um... <laughs> oh, dat gaat weer nergens. Zijn we, zijn we terug met het uh, derde uur van zondag in Camerland. En we gaan het onder andere even hebben over het Zandvoorts cultuurarrangement. Dat wordt binnenkort gehouden, 31 augustus om precies te zijn. En zometeen zijn we terug met nog meer nieuws.